Kies een tweejarig abonnement vanaf 10 gig en betaal helemaal niks voor je toestel. Check deze en nog meer scherpe deals bij BelSimpel. BelSimpel zet de tijd op 10 uur. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het shorttrack hebben de Relaymannen goud gewonnen. Jens en Melle van het Wout, Teun Boer en Friso Emels lieten Zuid-Korea en Italië achter zich. De 1500 meter bij de vrouwen liep uit op een deceptie. Michelle Velsenboer viel in de kwartfinale... en in de halve finale gingen ook Susanne Schulting en Xandra Velsenboer onderuit. Premier Schoof is geëmagineerd nu zijn dagen als premier erop zitten. Hij kijkt terug op een bewogen tijd... zei hij tijdens zijn afscheidsinterview met Sven Koekelman. Vrienden en familie keken hem met een nek aan... omdat hij in een kabinet stapte met de PVV. Schoof geeft zichzelf een 6 of een 7 als rapportcijfer. De schietpartij in Rotterdam, waarbij gisteren iemand werd doodgeschoten... was een liquidatie. Volgens de Telegraaf was het een uit de hand gelopen ripdeal. Het slachtoffer zou een paar kilo heroïne verkopen aan de daders... maar die wilden niet betalen en opende het vuur. Een gevangenis in Roermond is in verlegenheid gebracht... door een man die veroordeeld is voor moord. Hij heeft filmpjes van zichzelf gemaakt in zijn cel en op TikTok gezet. Eentje staat nu op Dumpert. De beelden roepen vragen op over de beveiliging in de gevangenis... ook omdat gevangenen helemaal geen telefoon mogen hebben.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 En we moedigen je aan om mee te doen. Dat ja. is eigenlijk een beetje het thema van deze, deze avond. Het gebeurt bij Radio Veronica. Success and this op de vrijdagavond uh, van Radio Veronica. Here, on what appears to be an ordinary Friday night, we encounter something rather extraordinary. Deep within the landscape of the airwaves, a rare species emerges. Known for its exceptional taste in music, this small but powerful group has a remarkable ability To hold listeners captive all evening long. They are known as Yannis, Rob, and Daniel Daniel. Rock and roll by nature, nerdy by instinct, unpredictable in behavior, yet utterly undeniably music minded. They do not follow playlists, they do not obey convention, they trust only instinct, curiosity, en de unmistakable pull van een great record. Er zijn drie van least Dat is alles we can kunnen for Maar But listen Want deze this species veel groter dan than eerst assumed. Als je de ritme voelt, als je de the sound, als dit speaks je spreekt, you je you already al een van hen krijg een mailtje binnen van Johan van der Linden. Je wil graag weten wie het smurfenstuk zong. Ja, dat heb ik ook altijd al willen weten. Aan de lijn hebben we Rob Rob De van De De smurven. Is het een hit geweest in Nederland? Dat geloof ik niet. Ik vrees het wel. Ja, we wel een netje, ja. Jannes, het is ook wel iets... wat ik langzaam maar zeker toch ook wel aan jou wil opdragen. Want ja, nou ja, je belooft me altijd veel, hè. Jij belooft me altijd veel. My <laughs> girl. Oh ja, echt. Het, is ja. het is toch de echt vreselijk. De vreselijk. Ja, het is toch vreselijk. Maar moet je nagaan, hè? dit is opgenomen door de band de halve snelheid te laten lopen. Als je deze, als je deze track de, de helft vertraagt, dan krijg je de normale stem van vader Abraham waarschijnlijk. Het zou wel kunnen. Het is sowieso iets uh, heel fascinerends. Want uh, het is mij, uh, zelfs uh, ondanks dat ik ook in 1979 al erg nerdy was. Dit nummer is mij volledig ontgaan. Goh. Ja. En het, ja, ja, maar het, ik vind het voor de cultstatus uh, wel belangrijk om te zeggen... dat ik ja. zwaluw, ach, zwaluw tot nu toe het allerslechtste nummer van <laughs> alle tijden vond. Maar van de troon gestoten door uh, vader Abraham, kan ja. niet anders zeggen. Ja, maar echt, hè? Ja. Ik uh, zat, uh, zat net even Dennis die liep in de studio. Ik zeg, wat is er eigenlijk, uh, die vader Abraham, die had volgens mij geen kinderen. Ook al heet die vader. <laughs> ja, maar dat, uh, wat is er met zijn fortuin gebeurd? Is dat aan de dierenambulance geschonken of zo? Uh? <laughs> ja. Hele goede vragen. Daar gaan we achteraan. Hij had zeven zonen. Zeven zonen had vader Abraham. Maar waren het echt zijn zonen? We gaan daar absoluut achteraan. En ik wil jullie nog eventjes vertellen dus dat dit dus, tot ik vader Abraham wordde, het sterkste nummer aller tijden was. Het viel moeilijk in. Het was ook een hit. Ja. Is het mogelijk? Ja, ook een hit. Hey, hey, Zij dat Max en Betsy anders? Die achternaam is goed gekozen. Oh, nee. <laughs> ja. Adam was nog slechter, hè? Ja, hij was zeker nog slechter, ja. Dus, ja. Uh, die, uh, zeker ja. Ja. ja. dus tot zover Zwalu, Ach Zwalu, Max, Max en Betsy. Anders als slechtste nummer. Alle tijden is niet meer zo. <lacht> Ik voel een, uh, een top 13... Uh, het is, het is het dat het zo on onaantrekkelijk is... om een top 13 aller slechtste nummers ooit te doen? Ja, die is is best leuk. Ja, dat ik heb ooit de flop om dat voor ja. alle tijden gedaan. Ja, en dat liep ook best goed. Dat is best geestig. Misschien Ik krijg een, ja, een van de telefoontje de van de directeur. Ja. We, mogen, we mogen dat niet doen. Ja, om vier uur vannacht. <laughs> dat is geen enkel probleem. Dat is wel geëindigd natuurlijk. De dertien aller slechtste nummers ooit gemaakt. Zo. Maar daar moeten we nog even mee wachten. Want we gaan ja. eerst nog eventjes wat, uh, wat, uh, wat normale plaatjes draaien. En daar heb jij ook invloed op. Want als jij denkt van, joh, wil dit nog graag horen? Stuur het door via de app van Radio Veronica. Dan draaien we het gewoon. Zo makkelijk is het natuurlijk ook. Deze wil ik zelf heel graag revisoren. Oh. Jimmy Bohorn, Dance across the floor. Goed thema's. Slechtste platen ooit gemaakt. <laughs> nee, gaan we niet doen, ja. Daniel, Daniel, verzet zich er tegen. <laughs> ah, maar het de de nog 12 uur. Nee. Ah, het kan nog gebeuren. Oh, let's oh. let's, let's, let's. Het komt, nu, het komt wel binnen, hoor. Mensen hebben er zin in, geloof ik, de dertien aller slechtste platen aller tijden. Maar dan moet ze wel echt blijven luisteren. Ja, hè? zeker, zeker, zeker. Verplicht. Dat kan het de komende twee uur nog niet doen. Dus. Er komen ook genoeg verzoekjes binnen. Dus gewoon leuke platen die we kunnen draaien. eens door via de app van Radio Veronica. Dit is Sass Jordan. Ik heb hem misschien nog wel van de High Road Easy. Dit was haar eerste plaatje. En daarna heb ik nooit iets van haar gehoord. Nee, en uh, Izzy die zegt ook... ik heb ook nog nooit Sarah Jordan op Veronica gehoord. Ja, Dat bij is deze. fantastisch. Ja, bij deze, ja. oh. Ze is uh, tv-presentatrice geworden. Dat oh. meen je niet, echt waar? Ja. Ja, 6 Jordan. Eh, <laughs> in Nederland uh, zou ze... Nee, dat is geen grapje. Nee, e trained, padding, dacht, ik dacht Ses Jordan van zeggen. Van... SBS 6. Nee, nee. Serieus, ze is echt... Wat dacht jij dan? De 6-uur-show. Nee, nee. Nee, maar ze nee. is echt serieus. Ze uh, is de tv ingegaan, 6 Jordan. Krijnig. Geen muziek meer gemaakt in de, de carrière? Nee, ik denk ik dan niet. Dus, uh... nou ja, geen muziek, dat weet ik niet. Maar uh, ze, is in elk geval, ze heeft een ander hoofdvak gekozen. Ja, nou, fijn. Hoe zitten we in de wedstrijd vandaag? <laughs> <laughs> ik check het eventjes. Vorige Gouden week... medaille. Gouden medaille, ja. ja. ja. Ja, we zitten natuurlijk midden in de, in de Olympische Spelen natuurlijk. Dat loopt ook allemaal wel lekker door. Um, ja. Dus uh, ja, <laughs> het is wat is er nou weer? Ontregeling al over weer. Uh, dat, ja, de nee, Olympische Spelen. Nee, ik zat, was benieuwd hoe we in de wedstrijd zaten. Vorige week was er Rob wat, uh, wat krakmikker. Um, maar jij wilde het volhouden omdat we uh, Jaap de Groot natuurlijk aan ja. de telefoon hadden. Ja, zeker. Dat ging eigenlijk best goed. Dat was een leuk gesprek. Ja. Dus uh, ik zat te denken, we moeten Jaap uh, volgens mij een keer bij, bij jou uitnodigen, Rob. Want dat, ja. hij woont bij jou. Hij woont er nog en... mee. Ja. En ja. dan krijgen we meer van dat soort leuke cowboy verhalen te horen natuurlijk. Ja, Jaap heeft alles meegemaakt. Ja. Hij was uh, zanger, hij was disjockey, hij was uh, muzieksamensteller. televisiepresentator ook. Televisiepresentator, hij was het allemaal. We hebben het vorige week uitgebreid uh, met hem gehad over uh, zijn uh, mythe. Ja. Vonden wij dan, vond ik vooral. Uh, dat hij had gezegd tegen Jermaine Jackson... do je you fuck, fuck your own horses. <horses>, <horses> pardon. Yeah. Uh, yes, pardon. <horses> um, hij ontkende dat. Vorige week. Hij zei, ik heb hem wel gesproken en het is wel een vriend van me geworden. En er zijn heel veel relaties, dus dat klopt wel. Maar dat was, ik zal haar niet per se bij naam noemen... maar er was een producer van hem die zei... Ja, Jaap heeft dit gewoon wel gedaan hoor. Hij heeft het verhaal in elk geval in de kantine vol bloed aan mij verteld. En we hebben met z'n allen heel erg zitten lachen. En hij zei toen dat hij echt degene was die dat deed. Ja, ja, ja. Dat weten we dus niet helemaal. Nee. Maar de producer die ik best wel vertrouw, die zei, hij heeft het wel gedaan. Hij heeft het wel gedaan. Ja, Laat we we dat verhaal gewoon vasthouden. Je fuck dan. your own horses. Ja. ja. ja misschien... Laten we de mythe toch vasthouden, ondanks ja. dat hij vorige week. Maar als hij al zegt van ja, ik ben toch bevriend geraakt met Jermaine Jackson. Ja, en er gebeurde van alles. Ik kreeg dus, Michael dus, aan de telefoon, maar die ja. wilde ik niet met mijn kinderen, want die waren prinsvrienden. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hij zei het allemaal. Ja. Hij zei het allemaal. Ja. Het was leuk en hij woont in de buurt tussen hij heeft zo verschrikkelijk veel verhalen. Ontzettend leuk. Hij heeft alles meegemaakt. Ja. In heel veel zomen omstreken. Dus uh, ik nodig hem een uit. Ja, dat lijkt me echt een, nu al een geniaal, geniaal idee. Um, Pierre Gardner had één zoon. Ja. Echt waar? Walter. zoon. Walter Cardner. Ja, Walter Cardner. Top te weten. <laughs> Met rechtvader vader Hamram, dus ja. ja. in de Pan is dit. Zijn de Midnight Men... Daniel paniek hebben, want uh, we hebben een klein foutje gemaakt natuurlijk. Geen paniek. Um, uh, we hebben natuurlijk opgeroepen voor de allerslechtste platen aller tijden. Maar ook uh, dat de mensen gewoon favoriete platen konden doorgeven. Ja. En nu, weet, nu... Straks om 12 uur ja. dat is de ik... minst favoriete, de slechtste platen aller tijden. ja, ja. Dat is voor de administratie He beter. Ja. ja, precies. Ondertussen, ja. even een beetje popquissen, dat kan toch wel. Oh. Jazeker. Ja. We hadden net um, een prachtige liedje van Flash in the Pan. Mm -hmm. Midnight Man. Dan hadden we het duo Vanda en Young... Waar oh ja. associëren jullie die mee? Ehm, um, ACDC. Ja, ja dat wilde ik ook doen. zeggen. Ja. ja, en waarom ACDC? Ja, is dat niet, uh, het is toch Agnes Jong, uh, die, uh, die zit daar toch? Uh, het is familie van Agnes, toch? Of was het Agnes? Ja, ja. Uh, dat is familie van ja, de broer, goed. toch? of was het Agnes? Ja, ja, Engels Jong. <laughs> Engels bedoel ik, sorry. Ja, ja, ja, ja. ja. zeker. Ja. het is familie. En ja. um, ik heb deze week geleerd, en dit is geen grapje. Dat kwam via social tot mij. Dat er een tributeband is van ACDC met alleen maar homoseksuelen. Oh. En die heten? Geen grapje, hè? Dit. Gay DC? Ja, <hijen> is het zo? Ja, dat is echt zo. Oh, oh, wat, nee. ja, ik zag gewoon een uh, filmpje langskomen op social. Uh, met de met best tribute band in the world, BCDC. En <laughs> dan zie je ze rock'n'roll Damn Nation, Highway to Hell, Nola de Rosy. Yeah. In een. <laughs> Ja, in de oh, ja. uitvoering waarvan je denkt, nou, dat begrijp ik wel. Oh, ja. oh, maar is de uitvoering ja. heel, heel anders? Het is niet heel erg exact nagespeeld waarschijnlijk, of wel? Ja, wel, wel, ja, wel goed wel. nagespeeld, oh, alleen ik... ze zien er net iets anders uit. Oh, ja. oh, dat, is goed, zeg. Ja. dat is wel heel geestig, ja. Ja. ja. ja, Casey Dizzy. En uh, Vanda en Jong, waar associëren we ze nog meer mee? Oh, god. We nou, moeten nou, nog verder in de muziek zitten. Zeg, zeg het maar. The Easy Beat, natuurlijk. Yes. Yeah. Monday morning feels so bad. Alveel dient de stereo-uitvoering of de mono-uitvoering? Eh, Spiegel yeah. met dit. Ja? Yeah. Stereo? Ja. Oké. Kom en Tuesday, I feel better. Even my own man looks good. En dan uh, zit er ook nog een Nederlands linkje in, uh, weet jij dat Rob? Rob, hey, Rob die stuurt mij net een filmpje van uh, de video van GCD. Okay. <laughs> ik denk dat, dat hij uh, een beetje in, in, in die uh, hoek zit. Je? Toch zit. Ja, maar waar het is toch ja. ja. Er zit het ook nog een Nederlands link in die, uh, in dat hele verhaal natuurlijk. Popquiz. Ja tuurlijk. Ja, tuurlijk. ja, tuurlijk Nou, Harry Vanda. Van, der berg. Erg, van, van de, de Berg. De berg ah, kijk, ja. Ja, van de Berg natuurlijk. Ja. Ja, van den Berg. Uh, en Dick uh, Diamond was uh, Dick van der Sluis. Die kwamen alle twee uit Nederland. Dat is het ja. Nederlandse linkje. Van, Dick uh, Diamond, dat klinkt als een pornoacteur ja Ja, een ja. gacy ja. Ja. Ja. Ja. Nou, John paul Young had er ook mee te maken, hè? Ja. die van goed. Lovers in the Air. Nee, ja, precies. Ja. Ja. Ja. En we zouden nog een andere kant op kunnen als we dat zouden willen. Of vinden we het allemaal te vaag worden? Het wordt wel te vaag, maar ik vind het wel leuk. John Paul Young, Lovers ja. in the her, ook ja. familie van. Ehm. Um, je wilt de richting weten waar ik nog in, in wilde eigenlijk. Ja. Zullen we eerst even reclame doen? Ja, ja. ja. Kom ik zo op terug. Ja, kom je ja. zelf terug. Ja. Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.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 Lieve, hij ontdekt de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Wibra alles voor je baby hebben. Ja! ja, hebben we weer wat extra knuffeltijd. Ontdek bij Wibra alles voor je baby. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Wibra.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 Learn. Projeerd door Nico Landers. <laughs> ja. Liefde in de nacht. Liefde in de nacht. Hij op Is het een uh, Nederlander of niet? Nico. Nico? Dat denk ik wel, ja. Liefde in de Nee, niet, niet? helemaal. Wat dan? Nee. Hij heet namelijk in het echte leven Nico Engelander. <laughs> <God>. <laughs> Zullen we even bellen? Nico, hebben jullie zijn nummer nog? Heb jij zijn nummer? Uh. Nee, ik niet. Maar is dat niet leuk om, uh, want we hebben Jaap de Groot ook um, ja. gezocht... een week over gedaan, gevonden. Ik wil nu vanavond Nico Landers nog even bespreken. Ja. Hij leeft in elk geval nog wel. <laughs> Not too just proud, proud. you might okay. just be lazy Kleine vertraging, neem me niet kwalijk voor het meezingen. Waardoor ik um, de Soundmix Playback Show op een haar naam oh, Dat heeft helemaal niks. Ja, ja, Snippen, jullie zitten wel. in Amsterdam, Mick en ja, Almere. Ja, ja. En we hebben dus toch vertraging. Ja. We hebben een kleine vertraging, ja, maar dat geeft ja, helemaal niks. Ja, dus dat, uh, dus. Hebben jullie Pavarotti, Pavarotti Libido gehoord? Ja, ja, stuur ze dat door vanochtend. Ja. Dat was wel echt heel geestig. Dat is dat wel. leuk om op de radio uit te zenden of zeg je daar blijft niks van over? Ja, dat weet je ik niet. Het is, uh, je hebt er ook wel beeld bij nodig. Maar het is, uh, het is wel echt heel erg geestig. Het is volgens mij helemaal door AI gemaakt ja met ai gemaakt en ja. uh, het is een filmpje waarin een, uh, nou, een soort uh, mockumentary uh, gemaakt wordt van een, uh, een bijna bekend uh, nummer uh, <laughs> ja, hoe zeg je dat? Ja. Bohemian, Rhapsody. Bohemian Rhapsody ja, maar dan van de band The, The Crown, Crown. Ja. ja en dan heet het uh, ineens Pavarotti libido ja en er uh, zijn een hele hoop uh, artiesten die daarop reageren, uh, wat ze ervan vinden en hoe dat nummer tot stand gekomen is en het is natuurlijk één op één Bohemian Rhapsody, maar het is zo ontzettend geestig maar ja. ik heb je hem gelijk, Jannes je moet het filmpje zien. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Ik heb het hierbij genoemd had ik het jou ook gestuurd, Daniel, Daniel, of niet? Nee, uh, Jannes, heeft het mij laten zien inderdaad, en ik... Uh, uh, ja. Je niks. <lacht> ik, ik vond niks. Nee, ik vond het hartstikke leuk, maar wel met beeld inderdaad. Ja, oké. Okay. <lacht> ja. ja. Hebben we dit verder niet besproken? Nee. nee. Maar het is wel, uh, het is, we hebben natuurlijk al vaker gehad over, over AI en, en de popmuziek natuurlijk wat tegenwoordig best wel vaak, vaak voorkomt uh, dit is wel het is wel knap gemaakt laat ik het zo zeggen ja, ja. Um, en ik en een wereldpersiflage op bohemian rhapsody natuurlijk want je ziet dan ja. een soort Brian May en je ziet ook slash hebben allemaal een andere naam Stash. ook Elton John ja. en ook Prince en ze vertellen allemaal wat ze vinden van bohemian rhapsody en die maar White dan House. heeft alleen ja Pavorotti Libido ja. Ja. Uh, Pavarotti, Pavarotti, lieberdo. Leb ik ja. het uh, Maar je had erbij moeten zijn. Ik ga het filmpje <laughs> op zijn minst. Jullie zijn goed op social. Ja, we, het zetten het, uh, we zetten wel even op de socialist. Ik, op op op, op, ja. ik zet even op mijn Instagram, dan kan je het, kan je hey, het even kijken. Uh, Nico Landers. Nico Landers, ja. Nico 387 87 is hij. Hij is 87. Op 15-jarige leeftijd ging Nico uh, de Bouw in als stukador. Hij werd ook de zingende stukador uh, genoemd. Hij ging uh, bij de technische dienst uh, werken bij een medisch kinderdagverblijf in Amsterdam. Aangemoedigd door onder andere Koos Alberts. Hé, hey. Hey. Oh, hoppa. Hey, hoppa. Je moet doorgaan. <laughs> um, en met hulp van Kees Vermeulen nam Landers in 85 zijn eerste singles op. Ja, ja. Um, vanaf dat moment begon hij ook vaker op te treden. Zo stond hij in 1993 op de middenstip van het Olympisch stadion. Tijdens de voetbal wedstrijd ajax Auxerre no, Voor een optreden in de Jaap Edehal baarden landers opzien... door vanaf het plafond op 12 meter hoogte aan een touw naar beneden te komen. En in 1994 was daar dan eindelijk Liefde in de Nacht. Een satirische cover, serieus, van John Paul Young's Love is in the Air. De tekst werd geschreven door Mike Vincent, Kees Vermeulen... en de single wordt uitgebracht onder het label Red Bullet van Willem van Kooten. Het kwam in de mega-hitparade terecht op nummer 7. Ja, dat is toch niet te geloven? Hè? Dat zegt wat ja. over Nederland, hè? Ja. Prachtig, nummer. Nico Landers. Ja, wat ben is het? jij Nico Landers of ken jij Nico Landers? Ja. We willen dan contact. Ik heb alle twaalf pagina's van, uh, van het telefoonboek heb ik al doorgenomen met uh, Engelanden. Ja. Nee, maar nee. Nee, niet. Dat is het niet. Maar hij leeft nog wel, toch? Ja, hij leeft ja, ja, niet ja. dat hij overleden is. Dus, nee. Uh, oh, ja, maar nee, welke staat dan, weet je ook kijk, niet, hè? Nee, ja. maar hier is, kijk, Nico Landers is een Nederlandse zanger. Ja, precies. Ze zijn bij Wikipedia genadeloos, hoor. Als hij geen is meer is, is hij een was. Dat is waar. Ja, dat is waar. Ja. Uh, dat was waar. Dat was. <lacht> ja. Ja. Ja. ja. Dus er is een mogelijkheid dat we hem uh, kunnen spreken. Ja. Of, of als je 87 bent en het is tien uh, voor elf... dan weet ik niet uh, ja. in hoeverre dat nog uh, heel makkelijk gaat. Niet zo zeuren. Nee, ik vind maar... je altijd zo negatief. Ja. oké. Okay. Ik heb een, een Nico Engelander gevonden. Dat is de ja. owner van de Febo in de Koestraat. Op oh ja, de dat moet hem zijn. Dat moet hem zijn, ja. Een ja. ja. ja. kalkafeebo. Dat de moet hem zijn. Dat zo hem zijn. Dat ja. We gaan alle Elanders, uh, Engelanders gaan we bellen. Ja. Dan? Ja, zo is het ook. Hey. Radio Veronica. Ja, Radio Veronica. Lid worden. Dat kan met de de lid worden. Een certain smile. I felt surprised at the time on the clock was the time I usually turn to the place where I cleared my head in. But just for today, I think I'll lie here and dream of you I've got you under my skin where the rain can get it. But if the sweat pours out Just shout. I'll try to swim and pull you out Oh, Een certain smile. Dat is heel druk antieke. Ja, de, de, de, sorry Rob, uh, ik, maar de Febo, dat was mijn enige, enige lead tot nu toe ja, uh, in Zaandam. Die is al dicht. Oh. Voor een producer, Daniel Daniel, die al zo lang meegaat in de showbiz. Ja, ik ben nog niet uitgezocht, maar voor nu... Geef het nog niet op, ik zie nee, dat er is. zeker. Dus dat gaat helemaal ja. goed komen. Um, en wellicht kunnen we zeg maar een beginnetje. Dan krijgen we zeg maar zijn zoon te spreken of zijn kleinzoon. Ja, precies. Ah, dat zou heel ja. goed zijn. Dat zou een heel ja. mooi begin zijn. Ken jij of ben jij Nico <laughs> Landers? Nico... Engelanders. En heb jij liefde in de nacht gezongen... of ken je is je vader of je opa dat misschien? Dan uh, zou het leuk zijn als je even contact met ons opneemt. Ik heb, Ik heb uh, nog een vraag, ja, ja. uh, Jannes. En dat is? Ik weet uh, dat jij via via... Uh, heb jij uh, een connectie met uh, Caroline van de Plas. Ja. Want um, je hebt toch iets met televisie met haar gedaan, toch? Ja. In de, ja. Uh, was het een tv-programma waarin zij... Uh, zei dat ze Countdown uh, ja. had... ja Willen presenteren? Ja. Ja, vandaag is ze afgetreden, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja. En um, hoe zit dat? Ja, hoezo? Dat ja. moet jij weten, Jannes. Nee, dat hoef je niet per se te weten, maar je hebt haar nummer, toch? Heb ik haar nummer, dat weet ik niet. Oh, Dat ja, is een goede vraag. Een vraag. Ja, ja. Ik weet wel dat we niet van de afdeling journalistiek zijn, maar van de afdeling amusement. Ja, Maar ik ben toch wel nieuwsgierig. Nou, wat wel heel erg leuk is, ik uh, heb ja. hier een heel ver geleden, of, verleden ooit bij een lokale omroep gewerkt. Uh, en uh, daar, had, daar was een jongerenprogramma. En dat werd op zaterdagmiddag uitgezonden. En uh, een van de prestatoren uh, daarvan, die is dus nu gewoon staatssecretaris van Financiën geworden. En wie is dat? Ilko Ehrenberg. En wat moeten we daarvan verwachten? Ja, weet ik veel. Ja, ik ik ja, weet niet wat we daarvan moeten. Hem. Ja, ja. Dat, toen, was hij, toen was hij zes. Alles leidt in principe naar jou, Jannes. Ja, dat is ja. wel Snoop waar. Ja. Dogg, Drop It dog. Like It Hot. Ja, Katja Schuurman, Katja Drop. Dat is wel, wel, waar, ja. Ja, dat ja. Is wel uh, waar, ja. De Kerst, kerst Ezel, wat leidt, leidt naar jou? Ja, André is... van Duin, hele oh, grote roetkolen. Ja, het allemaal allemaal leidt allemaal naar jou. Ja. maar je, je bent wel een spil in het hele showbiz-netwerk. Ja. Maar je wilt ons, Daniel, Daniel en mij en alle luisteraars. Ja, mag maar, Of ten nimmer. Daar ook deelgenoot van maken. Nee, de die gaan uh, een keer. Uh, ja, dat, uh, ja. Die hou ik heel erg tegen. Openbaar natuurlijk. worden. Jij ja, natuurlijk. Ja. Uh, ja. Ja, uh, maar één vraag tegelijkertijd. Jij wil, Caroline, ja. uh, je wil weten hoe het met Caroline van der Plassen zit. Ja, ja. Dat, uh, ik zal eens even kijken of ik haar nummer nog ergens heb liggen. En Nico Landers. En Nico Landers, dat is inderdaad ja. heel belangrijk. Nee, en we hebben straks over een uur ook nog de 13 slechtste liedjes ooit gemaakt. Ook dan nog. Ja. Ja. dat nog. Dat was wel leuk. leuk Vroegde bed vanavond. Ja. Vroegde bed vanavond. <laughs>